van Kesteren met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn vannacht twee explosies geweest. De eerste was rond kwart voor drie bij een woning waarbij brand ontstond. De tweede was een uur later in een woning aan de andere kant van de stad. Kort daarna reed volgens de politie een auto weg. Bij beide explosies in Rotterdam raakte niemand gewond. De Nederlandse belastingadviseur Frank B. is in de Verenigde Staten aangeklaagd. Hij zou voor meer dan 100 miljoen dollar hebben willen verbergen voor de Amerikaanse belastingdienst. Eerder werkte hij voor wereldberoemde DJ's als Afrojack en Chesto, maar ook tv-presentatoren als Linda de Mol. De belastingadviseur bedacht constructies waarmee zijn cliënten minder belasting zouden hoeven betalen terwijl ze belastingplichtig waren in de VS. In New York is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. De 59-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks van onopgeloste moordzaken. Sinds 2010 zijn de resten van zeker 10 slachtoffers gevonden op Long Island in New York. De meeste van hen waren jonge vrouwen die actief waren als sekswerker. De mogelijke dader kon worden opgepakt nadat er een DNA-match was met de overblijfselen van enkele vrouwen. De man is aangeklaagd voor moord op drie van de slachtoffers klimaatactivisten hebben een klassiek concert van de BBC verstoord. Tijdens de first night of the proms sprongen actievoerders van Just Stop Oil op het podium en hielden ze vlag omhoog. Beveiligers schepen vrijwel direct in en haalden ze weer van het podium. De actiegroep wil dat de Britse overheid stopt met het toekennen van nieuwe olie- en gasvergunningen. Ook vinden ze dat de BBC te weinig aandacht besteedt aan de klimaatcrisis.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 Web nu, DFM in de ochtend. We'll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 Berser de tendre insouciance. Je l'ai gardé dans mon Oh uh -huh. Van ZFM, ZFM's antwoord. 106.9 FM. Though we've not reached the end, we should take some time apart. Leave it with no regrets. Knowing we gave our all, oh I can pretend that this won't break our hearts. that we are here we are bruised we are damaged but the joy was worth the pain whoa love's a beautiful game The FM. Die FM Zandvoer. FM Zandvoor. 106.9 FM.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 di equilibrio dei sentimenti per lei, per lei. Per lei. E andrò a cercare nei miei sogni, le chiavi apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine che noi, poi strapperò dalle mie lati le cose che non osavo dire per cancellare tutti i suoi dubbi. It is with The light The light The light We indispensabili, non Parleremo più di ieri meer di noi We il mio domani, certo soltanto per amici. forse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 Ik ben nu you worry about Ze zitten vol, iedereen gaat uit zijn boom. De kop die staat is weer...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 Inspiration. So Nobody has a care. The music in the air There's nothing like you ever seen before. Everybody's dancing, everybody's home Are you ready or not? It's only on the sweet Everybody's dancing, everybody's over me I'm a begging you now, that's where we come to be Everybody's dancing, everybody's over Everybody's